Het en... is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 Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het al twintig jaar. En jij beleeft nee, het. het! ZFM in 2010, al twintig jaar live. ZZFM. Met, met nu. nu de herhaling van Goedemorgen, Zandvoort. Ja, en ik heb het niet naar mijn zin, want uh, die oordopjes uh, die vliegen er aan alle kanten uit. Uh, nou ja, dat is nu eindelijk dan wel gelukt.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 Dat is ook niet ja. helemaal waar, want hij heeft al een aantal uh, dingen al gedaan. Dus Gerard Kuyper gaat uh, straks wat uh, vertellen over dat stads- en dorp Omroepersconcorde. En we hebben natuurlijk ook een techneut die dit allemaal mogelijk maakt. Ja, en die straks de muziek ook. Het zal mij hebben wat is... voor muziek die deze keer bij zich ja, heeft. Ja, dus Roy Halleman, wat hebben we nog meer, uh, Don? Ja, we gaan uh, als we gepraat hebben met uh, Gerard Kuypers. Uh, die, uh, wat we gezien hebben, ook watervast is. Uh... Watervast, ja. <laughs> nou ja, in ieder geval waterproef is, ja, is, is een outfit is, uh... in ieder geval wel. Uh, uh... <laughs> nee, ah, dat is al heel belangrijk ja. voor een dorp, te moeten roepen. Ja.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 Uh, Max van Duin, docent horecaschool in Breda. Brenda van Akker. zij is docenten En in de opleiding aan deze school krijgen de studenten ook les hoe te voorkomen en wat te doen bij coma, zuipen en partydrugs. Vind, je dat, je zware onderwerpen. vind je dat je er ook een beetje. In, volgens mij heb je een zware avondje <lacht> gehad. Heb je dat ook gedaan, dan? Uh? Ik heb voorgedronken. Oh, je hebt voorgedronken. <lacht> Tien over half twaalf. Richard Bruinsel. Uh, die gaat uh, praten over de parkeerprijzen, want.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 Pra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 Uh, die maakt daar de traditionele kleding? Uh, die uh, maken de markere, uh, kleding ja. ja. Het is kosteens. dat een, een soort wol? Uh, of. Nee, een laken. Een, laken. Laken, een lakenstof. Een lakenstof, zwart met rood. Ja. Met prachtige mooie koperen knopen erop. Met ja. wapen van zand. Voor. Ja, maar het die, die, is nog een overblijfsel Die hebben gekregen allemaal van, van Klaas. Die had nog... Uh,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 een problemen zijn met met met, met mijn, uh, gebruik van mijn stem of zo, dan heeft hij al iemand die mij gaat helpen. Ja. En dat is een songpedagoog. Ja. Dus die heeft al uh, heb ik al contact mee gehad. En die heeft al gezegd van, uh, nou, uh, we zullen daar wel eens een paar keer een, een, een, een ontmoeting met elkaar uh, over hebben. En ja. dan ga ik ga ik jou uitleggen hoe je het beste met je stem. Uh, ja, want, gaan. want dat lijkt me dan: he, lichaam en geest en ook de stem, dat moet allemaal één zijn. Dat moet, dat moet goed samen zijn, ja. ja Klaas is een verveend fietser. Jij bent een verveend motorrijder. Ook? dus ja. ook geen. <laughs> uh, ja. ah, fietsen ben ik ook, want ik heb natuurlijk ja. vele uh, triathlons uh, gedaan. Dus ja. uh, fietsen ben ik uh, ook uh, in het verleden wel uh, puur zang geweest. Ja.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 Heb je nou, daar wel eens het, over nagedacht of niet? Het mooie, het mooie was dat uh, bij de afgelopen WK heb ik die motor helemaal opgetuigd. En ja. ben ik door het dorp helemaal in een oranje ja. outfit uh, op die motor <laughs> ja. door de halte heen gereden. Ja. Ja. Ja. En dat was ook nog wel een uh, kolder ja. gezicht. Dus ja. er werden nog wel aardig wat foto's van gemaakt. Dus ja, ja. uh, maar wat Harley rijden betreft ben je niet de enige Zandvoort. Er zijn vreemde Harley. Harley's in Zandvoort, antieke en moderne. Klopt, ja er zijn heel wat uh, Frieks. Eerlijk kunnen een clubje beginnen hier maar nou, zo een beetje wel ja.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 Ja, en ik ken jou van het strand natuurlijk. Van het garnalenvissen. En ja, dat, dat doe je ook nog. Hè? Ook dat is uh, een van mijn grote hobby's. Ja, ik is... geloof dat dit uh, de eerste was die uh, al met zijn krootje ja. aan de gang was. Uh, ik wou zeggen, je doet met de kro. Vroeger zag ik je lopen met Gerard verstegen Ja, klopt. Maar Gerard is niet, met meer, de ja, die is niet meer bemacht vanwege zijn knieproblemen ja. Om de zaan te dus trekken. Dus moet nu alleen met de kroontje uh, oppadmen. Ja. Ja. Ook geen probleem. Nee, is heerlijk. Ik vind ja. dat uh, zo'n ja. leuke hobby. Uh, is, ja, de, de, de golf om je heen... Dat dat, dat, ah ja, maar ook dat, daarna het schoonmaken, ja. het wassen, het ja, koken, ja. pellen met een glas van, wijn ja, dat erbij. Dat is ook een, ook een traditie. Heerlijk. En dan lekker uh, rond de tafel en lekker pellen. En dan, dan komen de oude dorpsverhalen uh, naar ja. voren. Ik haalde altijd mijn schoonmoeder op. Uh, want is een, uh, aan je gek van, uh, van uh, genalen uh, pellen.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 ja, het zal wel met een Zandvoortse vrouw <laughs> ja. Ja. ja, je hebt een Zandvoortse ja, vrouw Ja, mijn, uh, mijn vrouw is er een niet van Poetje <laughs> Ja, van Poetje ja. ja. ja. <laughs> <Ja. Ja. laughs> ja. Ze zwemmen dus ja. nou, dat deed, deed Helemaal juist Helemaal juist <laughs> Je ja, zit er goed in, ja? ja. ja. ja. Die vertaal je even voor de buitenlanders. Ja, nou ja, goed. Uh, dus je <laughs> wel denken van, wat is dit? Nou ja, een zwemmer is, is een zandwoordse naam. Maar datzelfde uh, nou ja, geldt ook voor de kruino's, de keurs, de paaps, de kopers, de molenaars, noem maar op. Mo en molenaars, niet helemaal. Maar er zitten er wel een aantal. Dus, uh, nou ja, goed, ja, dan weet je niet. Het, het moeilijke is dat, dat je dan verschillende molenaars en kopers ja, je hebt. je bonnie soort heb je dus. Oh, ja. hè? Om het maar, uh, ja. een of van zit op het strand. Uh, ja, dus een heeft een uh, heeft een strandpavillon waar uh, de visten van... Nou, dat is een tent waar je alleen maar zantwoordens tegen zou kunnen komen. Ja, ja. Neem aan dat je daar wel eens met je vrouw ook al een paar keer uh, geweest bent. ja, wel, ja, ben ja, zien, ja, ja, wel. ja. Helemaal ingeburgerd in het... Uh, nou ja, al, lang al dus, <laughs> Ik woon hier nu ondertussen 17 jaar. En, uh, net uh, toen Klaas uh, begon uh, met om te roepen. Dus, uh, ja. Ken je hem 17. ook al vanaf die periode eigenlijk al?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 En het is bij hem toch blijven hangen. Mm -hmm. En toen inderdaad bij de gemeenteraadsverkiezingen toen heeft hij gezegd... Gerard, wil je nog eventjes komen voor de einduitslag? En nou, neem je vrouw even mee. Ik wist helemaal niet wat hij, wat hij eigenlijk van plan was. Ja. Nou, toen heeft hij me weer verder benaderd. En omdat mijn vrouw erbij was... toen zei hij van Gerard, zou je eventueel mij op willen volgen? Nou ja, toen, toen schrok ik wel een beetje. Want het, het verraste me en, dat hij daarmee kwam. En ja, mijn vrouw die stond er ook bij. Dus toen heeft hij de zaak een beetje gepoest. Mm -hmm.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 op de functie. Ja, ja en, en ik ben ook. Uh, ik was ook zeer verrast dat hij mij uh, daarvoor had uh, had om, om uh, hem op te volgen, want ja. ik ben tenslotte geen, uh, geen zandvoorter. Nee. Dus uh, ja, daar, daar, daar, daar ben ik wel uh, blij uh, verrast door geraakt. Ja. Ja. goed. Nou.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 Vlakbij het station, dus ja? uh, eigenlijk moet iedereen dat natuurlijk kennen. Maar waar ligt het? Uh, in, in het park daarachter? Ja, het ligt aan de noordkant, dus ja. niet aan de centrumkant. Ja, maar, dat dacht ik al. Uh, het een het... heel leuk café. Het heeft ook hele, nog? En het heeft een hele lekkere appeltaart, daar kan ook ik ook nog. even reclame ja, voor ja. maken. En die appeltaart die wordt gemaakt door uh, oh. psychiatrische patiënten, ex-psychiatrische ja? patiënten. Dus dat is wel een bijzonder Heeft, café, het ook, heeft dat ook veel aanloop?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 Ja. Dus dat is natuurlijk ja. ook heel belangrijk uh, voor uh, de psychiatrische patiënt. Oh, ja, je wil nee, wat anders nee, vragen nee, Ga door, even nou, terugkomen. Maar er komt een vraag binnen. Deze ja, nee, ja, ja, nee, ja, Dat kunstenaars, die kunnen daar natuurlijk een, hebben daar natuurlijk een hele, dat wil ik eigenlijk zeggen, hm. hele belangrijke voorbeeldfunctie in. Want dat was ook toen Mike Baudet bij ons was, zitten er heel veel mensen in de zaal die zelf last hebben van depressie. Hm. En dan ontstaat er toch een sfeer van hé. Hey, uh,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 Lucky Fonds. Oh, dat is leuk. Ja, is leuk. geef ik jou even het woord. <laughs> geef ik jou even het woord. Nou ja, ik heb een keer... Ja. Heb jij hem gezien? Ja, in Paradiso. Nee, nee niet in Paradiso, sorry. Um, ja. uh, hier in het Patronaat in Haarlem ja. heb ik hem een keer gezien. En uh, die speelt gewoon geweldig. Uh, mooi gitaar. Heeft hij ook een beetje literaire vindt... inslag, of niet? Uh, Als hij daarmee toch met je literaire. Nou, ik zou hem zo, zo uitnodigen op een van de avonden die we ik organiseerde. Ik vind ook zo'n tekst ontzettend, uh, ontzettend goed. En ja? leuk. Uh, maar misschien, uh, want, uh, wat hij vanavond ja. precies gaat doen. Uh, ja. ja? uh, dat, Oké, okay, dat maar, maar, maar je bent een deskundige. even is goed. Dan ga ik, uh, ga ik weer terug naar jou. Nou, ik weet niet of hij er vanavond is, want ik had hem gister, nou, gisteren bij de opening. was hij. Oh, gisteren opgetreden. Ja, hij zit bij de verkeerde dag te kijken hoor. Hij heeft al opgetreden. Hij heeft al opgetreden. Helaas.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 dat zegt de luisteraars misschien wel wat, ook veel opgetreden tijdens de wereldrijd door. Klopt, ja. Dat heb ik hem, Daar kennen uh, mensen misschien wel ah, van. Ja, ja, en, ja, hij heeft, ja. en ik weet ook dat hij meegedaan heeft aan de grote prijs van Nederland bij de singen Dat weet ik dan weer. Ja, Oké, okay, nou goed. <laughs> maar goed. Maar goed, uh, goed. Uh, dat is een van de, van de dingen die dus geweest zijn. Maar er zijn nog ja. veel meer dingen. Uh, uh, andere kunstvormen. Ja. Want oh ja, ja, ja dat is heel goed dat je dat aansnijdt. We hebben literair, we hebben muziek, uh, beeldende kunsten. Uh, wat, wat mogen we verwachten? Film, noem noemde je net ook. Film? Ja, film. film heb ik al gezegd. Misschien kun jij nog wat vertellen over de Nacht van de Waanzin. De Nacht van de Waanzin. Uh, zijn de uh, beelden, de kunstenaars? Volgens mij zijn er ook kunstgalerie ja. betrokken. Wat ik, nou, nou, want ik al, niet al zei, de, ja. de, de fototentoonstelling van, uh -huh. uh, van Stefan van Vleteren. Uh -huh. Een hele, hele belangrijke dus, uh, foto's van uh, psychiatrische patiënten. Uh -huh. uh, wat...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 foto's, hun pyjama. Hmm. Uh, alles, ja, alles. Alles is de, daar ook verzameld. De bezoeker krijgt meteen een beeld van hoe het vroeger was en hoe het misschien en hoe het nu, het nu is. Ja. Ja. En wat ook een beetje onze boodschap is, um, uh, het kan ons allemaal overkomen. Ja. Dus de, de cijfers zijn ook dat 1 op de 4, dat vind ik toch best een behoorlijk aantal, 1 mm -hmm. uh, op de 4 mensen komt hoe dan ook wel eens in aanraking met uh, de psychische gezondheidszorg. Want mm.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 VVD, CDA en PVV gaan de WW niet versoberen en laten het ontslagrecht ongemoeid. Volgens Haagse Bronnen staat dat in het regier- en gedoogakkoord. VVD en CDA hadden het inkorten van de WW-duur... en het versoepelen van het ontslagrecht in hun verkiezingsprogramma staan... maar de PVV is er fel tegen. Of het nieuwe kabinet er komt is nog altijd onzeker. De CDA-fractie is tot diep in de nacht bijeen geweest. fractieleider Verhagen zei na afloop dat het overgrote deel van de fractie instemt met de akkoorden... Zaterdag geeft het CDA-congres dat bijeenkomt in Arnhem... zijn oordeel over deelname aan het minderheidskabinet. Afhankelijk daarvan neemt de fractie een definitief besluit. Uit Noord-Korea komt opnieuw een aanwijzing... dat Kim Jong-un de beoogd opvolger is van zijn vader, partijleider Kim Jong-il. De media in het communistische land hebben een recente foto verspreid van de zoon. Tot nu toe was voor de buitenwereld niet duidelijk hoe hij eruit ziet. Eerder deze week klonk de naam van Kim Jong-un al geregeld tijdens een bijzonder congres van de partij. Kort voor dat congres kreeg hij de rang van generaal in titel van briljant kameraad. Dick Boer wordt de nieuwe bestuursvoorzitter van Ahold. Boer volgt bij het supermarktconcern topman John Rushton op, die de hoogste baas wordt bij Rolls-Royce. Dick Boer is op dit moment nog verantwoordelijk voor de Europese supermarktdivisie van Ahold. De internationale wielerunie UCI heeft drievoudig toerwinnaar Alberto Contador voorlopig geschorst. In juli zijn bij de Spanjaard sporen van het verboden middel klembuterol gevonden. De UCI spreekt niet van een positieve test, maar van een abnormaal resultaat. Contador zelf denkt dat hij verontreinigd voedsel heeft gegeten. Clenbuterol werd vooral in de jaren negentig als dopingmiddel gebruikt door bodybuilders, zwemmers en wielrenners. Het weer in het zuiden en westen regent het van tijd tot tijd en de regen breidt zich in de loop van de dag langzaam uit naar het noordoosten. Het wordt 13 graden in het noorden en